Middag getij door Richard Austin. Vertaling Joke van den Berg. Dank u wel, mevrouw. En dit is uw betalingsbewijs. Ja, ik ben het helemaal met u eens hoor dat er op iets langer kan. Pardon. Ik zei. Pardon, mevrouw. Ja, meneer, ik kom bij u. Dank u, mevrouw. Goedemiddag. Ja, meneer, kan ik u helpen? Ja, heel graag. Ik zoek een jurk. Jurken vindt u rechts, meneer. Midi, Maxi en Mini. Enkele van de nieuwste modellen vindt u helemaal achteraan. De doorkijkbloesjes, broekpak, u weet wel. Ja, dat is nou juist de moeilijkheid. Wat? Het is voor mijn nichtje, ziet u. Oh? Ja, erg moeilijk om een keus te maken. Ik bedoel, er is zo'n grote collectie. Ik weet werkelijk niet waar ik moet beginnen. Ja, zoals ik al zei, meneer, het eerste recmidis en dan gaat u gewoon uw neus achterna tot aan de lingerie. Nu hebt alles gezien. De Parijse modellen zijn nog niet binnen. We hebben een speciale afdeling Parijse modellen, ziet u. Hoewel ik er persoonlijk niet zoveel om geef, maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Ja, ja, natuurlijk. Ik dacht, ik weet dat er erg veel gevraagd is, maar zou u mij misschien willen helpen? Uh, om een keus te doen, bedoel ik. Ja, het is zo moeilijk voor een man. En tenslotte ben ik niet meer zo jong. Mijn verlies als het ware contact met vroeger als mijn ouder wordt. Ik ben 70 jaar, ziet u. Oh, nou, dat zou ik niet gedacht hebben. Zeg. Ja, ja, 70. Vandaag. Vandaag is mijn verjaardag. Oh, wel gefeliciteerd, meneer. Dank u. Het is uh, als u het niet te druk hebt. Nou, uh, ze is ongeveer zo oud als u. Wie? Mijn nichtje, zoals ik zei. Ach, ja. Ze is gauwjarig. Ik wil er iets bijzonders geven voor haar verjaardag. Iets waar ik er echt een plezier mee doe. Een leuk japonnetje, dat is het, zei ik bij mezelf. En zo ben ik hier gekomen. Ja, het is heel interessant, dit nieuwe soort winkels, maar... verwarrend. ja. Een beetje verwarrend als je er niet mee vertrouwd bent. Ja, ik wil u graag helpen, maar het kan wel zijn... dat ik u weer alleen moet laten als er andere klanten komen. We sluiten namelijk over twintig minuten... en precies tegen sluitingstijd krijg je nog de drukte. Nou, dank u. Het is bijzonder vriendelijk van u. Hoe oud is uh, uw nichtje? De twintig jaar ongeveer. Zo omstreeks, de twintig. Weet u het niet zeker? Uh, nee. Als je ouder wordt, ga je de jaren door elkaar halen. Ze gaan zo snel... Werkelijk verbazingwekkend. Ja, ja, dat begrijp ik, ja. Welke maat ongeveer? Ze heeft ongeveer uw lengte. Ook zo slank als u. Die is een lief meisje. Werkelijk erg lief. Blond of donker? Blond. Mijn kleur of donkerde? V vrijwel uw kleur, dacht ik. Heel blond. Ja, ik heb al lang niet gezien. Ik kan het mij moeilijk herinneren. Dan kunnen we het best even daar kijken. We hebben een paar enige dingen binnen. Het allernieuwste, maar niet te uitgesproken. Daar zou jij erg mee verrassen, denk ik. Oh, dank u. Erg vriendelijk. Ja, als u dan even mee wilt komen, deze kant alstublieft. Graag, heel graag. is bijzonder vriendelijk. Ja, het spijt me, meneer, maar als u niet kunt beslissen... moeten we het echt opgeven, hoor. Het is al na sluitingstijd. Ik moet mij verontschuldigen. Er is zoveel keus dat ik al door meer ga aarzelen. Ja, natuurlijk. A aarzeling, dat is het. Je ziet iets, je denkt, dat is het precies. Ja, en dan twijfel je weer. Het is erg verwarmd. Ja, misschien wilt u morgen nog eens terugkomen. Als u nog even over hebt nagedacht. Ik zei u al, het is na sluiting steeds. Ze staan te wachten om de zaak te sluiten. Ach, ik schaam me werkelijk. En u bent zo vriendelijk geweest. Ja, Ik heb zelf ook een hekel aan kiezen. Hoor. Het gaat maar door. Iedere minuut van de dag moet je kiezen. Dan weer dit en dan weer dat. Ja, Ik vind het ook erg moeilijk. Ik bedoel, je bent nooit helemaal zeker. hè? Tenminste, achteraf niet. Vindt u dat? Ja, nou. Wat interessant. Ik voel het precies zo. U moet een heel intelligent meisje zijn. Ik? Ja. Om de dode dood niet. Mijn stommigheid is juist altijd mijn ongeluk geweest. Ik bedoel dit rottige baantje en alles. Dat is omdat ik zo dom ben. U onderschat u zelf. Ik denk van niet. Nou, meneer, we gaan u sluiten, hoor. Misschien wilt u morgen nog eens komen. Uh, nee, nee. Ik moet nu beslissen. Hebt u niet een jurkje gezien dat u erg leuk vindt? Een dat u zelf misschien zou willen kopen? Nou, dat weet ik niet, hoor. Kom, er is vast wel eentje bij. Ik houd het meest van zwart. Ik vind dat het jonge vrouwen erg goed staat. Bij ouderen doet het denken aan rouw. Maar bij jonge vrouwen doet het de blankheid van hun huid meer uitkomen. De helderheid van hun ogen. Ja, ja, ik hou ook van zwart. Er is een ontzettend goed jurkje. Waar? Nee, nee, ik moet echt weg, mijn vriendje. Toe, laat u het me zien, alstublieft. Zwart is het, ja, zwart. Met een opstaande kraag. Mm, hij is prachtig. Waar is het? Ach, het interesseert u vast niet. Jawel, zeker. Nou, nou, het is deze kant. Tenminste, als u echt wilt weten wat ik mooi vind. Dat zou ik inderdaad graag willen. Nou, deze kant dan. Maar ik weet zeker dat ik u daarmee verveel. Nee, dat doet u beslist niet. Dit is het. Oh, is het niet ontzettend goed? Ja, lief. Erg lief. Vindt u het echt mooi? Ja, nou. Mag ik het dan voor u kopen? Als een geschenk. Oh, nee. Oh, nee, stel je voor. Oh, ik denk er niet over. Maar u zou mij er een groot plezier mee doen. Als verrassing voor mijn verjaardag. Op uw verjaardag moeten de mensen u cadeautjes geven, zo hoort het. Niet andersom. In elk geval, ik denk er niet over. U zou nog denken dat ik het u heb laten zien. als, als een hint of zo. En dat zou ik echt niet leuk vinden, hoor, als u dat dacht. Nee, absoluut niet. Zo'n soort meisje bent u niet. Laat mij het u alsjeblieft kopen. Nou. Ja, ik weet echt niet wat ik doe. Nou goed, goed, ik weet een oplossing. U past het even aan. Mag ik dan intussen hier mijn pijp opsteken? Oh jazeker. Oh nee, nou, ik voel me zo afschuwelijk. Kom, doe niet zo mal. Ga maar. Ik wacht hier. Vooruit dan maar. Maar alleen als een spelletje hoor. Alsof u het echt voor mij gaat kopen. Ja, goed, als een spelletje. Ik ben zo terug. Ik wacht hier. Nou, hoe staat ie? Allerliefst. Volmaakt. Nou, ik vind hem zelf een tikkeltje te voornaam hoor. Net of ik het zelf niet ben. U ziet er schitterend in uit. Worstelijk. Ah, ik ben ook een malle. Zit hij goed? Gegoten. Mooi, dan kunnen we hem meenemen. Ik heb al een check uitgeschreven. Nee, oh nee, nee, nou moet u ophouden. We hadden gezegd dat het alleen maar een spelletje was. Ja, dat weet ik. Maar ik vind dat ik op mijn verjaardag zelf de spelregels mag bepalen. Eerlijk? Ja. Gommie, Nicky. Kom, je moet je nog omkleden. Hem aanhouden? Nou, nou, dat zou ik best wel willen. Die jurk is absoluut het einde, hoor. Mooi. Ja, ik weet dat dat nog een bescheiden vraag is, maar... zou u misschien een glaasje sherry met mij willen drinken? Ja, u bent mij zo behulpzaam geweest en ik was zo lastig. Nou, nou, ik weet echt niet of ik dat nou wel kan doen, hoor. Het is mijn verjaardag, weet u wel. Nou, <laughs> ja. Nou, goed dan. Maar ik zou het eigenlijk niet moeten doen, hoor. Kom maar. Trek ze niet op van achteren. Nee. Helemaal niet? Nee. Zie je mijn broek ook niet? Nee, helemaal niet. Vooruit dan maar. Ik moet toegeven dat het wel een jurk is waar Sherry bij hoort. Dat dacht ik ook. Ja, weet u, ik zou zo een kamer binnen kunnen zwieren. Neerbuigende blikken werpend op de bediende. Spelen met de steel van mijn champagne glas. <laughs> ja, zo zou ik me voelen met deze jurk aan. Elegant en licht als een douilletere te paard. Ik zie het helemaal voor me. Mag ik u voorgaan? Het is niet ver, de gelegenheid die ik had gedacht. Helemaal niet ver. Ik vind het hier leuk. Ik heb me al dikwijls afgevraagd hoe het hier van binnenuit zou zien. Maar het leek me wel een beetje prijzig. Ja, het is heel aardig. Discreet en niet zo luidruchtig. Maar ik denk wel dat je de voorkeur geeft aan een bietkelder of een discobar, is het niet? Nee, nee hoor. Het zijn meer de toeristen en de mensen die erover schrijven... die van die toestanden houden. De meesten van ons vinden het eigenlijk erg vervelend. Ik in ieder geval. Is dit eigenlijk geen saaie verjaardag voor u? Nee, allerminst. Ik ben alleen, ziet u. Oh, ik woon bij mijn ouders. Maar uh, dan ben je eigenlijk ook alleen, hoor. Ik zie ze nooit. U weet hoe dat gaat, hè? Uh, wij hadden thuis een sterke familieband allemaal overleden. Het was anders vroeger. Ja? Oh ja. Ik ben opgegroeid in een oud landhuis... vol ooms en tantes en verarmde nichtjes... die altijd griep schenen te hebben... en de hele dag in bed lagen... en vreemde wolle kledingstukken breiden... die ze nooit afmaakten, geloof ik. Kerstmis was een heerlijke tijd. Traditie. Verjaardagen ook en andere feestdagen. Je merkt dat het nu anders is. De mensen zijn zo nonchalant geworden... Meneer Everett? Ja? Mag ik u iets vragen? Natuurlijk, liefje. Ja, toen u tegen me begon te praten, was dat met opzet. Ik bedoel, was u toen al van plan een jurk voor mij te kopen en met te vragen om iets met u te gaan drinken? Ik vind het anders zo raar. Ik ben jong en u bent... Oud. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, wel op leeftijd. En ik ben een erg gewoon soort meisje, helemaal niet deftig zoals u vroeger gewend moet zijn geweest of is dat misschien onbeleefd om dat te vragen? Helemaal niet. Het is mijn verjaardag, zie je. Ja, dat weet ik. Dat heeft u me verteld. Maar ik begrijp niet... Een verjaardag is een dag waarop dromen werkelijkheid zouden moeten worden... hoewel dat nooit gebeurt. En ik dacht, stel je voor... ik ontmoet vandaag een jong meisje, lieftallig en mooi... zoals de meisjes die je gekend hebt vele jaren geleden. Wat zou het prettig zijn iets voor haar te kopen... En dan misschien bij mij thuis uit te nodigen voor mijn verjaardagsdineretje. Ja, ik geloof dat het dat was wat ik dacht. Diner? Ja. U, u bedoelt een soort feestje? In, in zekere zin. Oh, ik weet niet of ik dat kan. U hebt waarschijnlijk geen tijd. Nee, daar gaat het niet om. Maar uh, ik ken u nauwelijks. En u hebt me eigenlijk opgepikt. Ja, op een aardige manier hoor. Maar wat waar is, is waar... En ik zou echt niet willen dat u denkt. U hebt volkomen gelijk. Ik had het niet moeten vragen. Ik veronderstel dat u straks naar huis wilt. Dit moet allemaal wel erg saai voor u zijn. Oh nee, helemaal niet. Nee hoor, ik amuseer me best. Ik hoef nog lang niet weg. Tenminste, niet als u niet wilt. Het is niet aan mij om dat te beslissen. Carol? Vind je het goed als ik je Carol noem? Ik heb u gekwetst, hè? Nee. Jawel, ik zie het. Doet er niet door. Komen er gasten? Waar? Op het feestje, waarover u het had. Gasten? Nee, nee, er komen geen gasten. Oh, alleen u en ik? Ja. Waar? Wat zeg jij? Uw partijtje, waar dat is. Nee, werkelijk. Ik had het niet moeten vragen. Het was erg onbescheiden, misschien zelfs van grof. Hé, alsjeblieft. Gaat u nou niet mokken? Dat is niet leuk, hoor. Helemaal niet. Spijt me. Nou? Mijn bediende verzacht het. Een bediende? Hebt u een eigen bediende? Ja, één maar. Een soort mannetje van alles. Hij kookt voor mij en hij houdt het huis schoon en zo. Bedient hij u aan tafel ook? Ja, dat doet hij ook. Gossi, houdt hij de asperges onder uw neus in een gestreept jasje? Ik geloof het wel. Ja, ik heb er eigenlijk nooit weer bij stilgestaan. Asje me hé. Voor mij is dit een bijzondere avond, maar zonder gasten. Ik ken bijna niemand meer vrienden sterven, gaan naar het buitenland of trouwen en gaan buiten Londen wonen zo is het leven ik weet het werkelijk? ja ja ik geloof wel dat jij het begrijpt goed wat bedoel je? ik kom, dank u wel voor de uitnodiging mag ik nog een sherry? O ja natuurlijk, als je je maar niet verveert dat ligt aan u, u moet me bezighouden net alsof ik de eregast ben dat ben je wat? Wat je net zei. De eregasten. Daar zijn we dan. Goh, wat groot. Ja, dat is het wel. Ik ga je mantel ophangen. Oh, dank je. Zo. De salon is hier rechts. Ga binnen. Is dit het hele huis van u? Ja. Gossie. Ga toch binnen. Ik zal de haart van opstukken. Goeie genade. Wat een enorme kamer. Tja, yes. het is de grootste kamer van het huis. Ga zitten. Neem die stoel daar. Oh, dank u. Ik gebruik deze kamer eigenlijk overal voor. Ook als eetkamer. Nou, hij is te groot genoeg voor. Het idee dat u helemaal alleen in zo'n enorm huis woont. Ik zou s'nachts bang worden, hoor. Ik zou het horen kraken in de stilte. En misschien wel een dof gelach. Een wat? Een spookachtig gelach, weet u wel? Stemmen in het duister, personen die rond waren. Jij hebt een glansrijke verbinding. Nou, die moet je wel hebben als je in zo'n troosteloze buurt woont als ik. Laat ik u dat vertellen. Je hebt niet veel meubels, hè? Nee, niet zoveel. Net wat ik nodig heb. Mag ik de rest van het huis zien? Wat heeft geen zin. Het grootste gedeelte is leeg. Ik denk dat je het alleen maar koud en droefgeestig zou vinden. Vindt u dat? Wat? Nou, dat het droefgeestig is. Ja. Waarom blijft u hier dan? Ach, het is hier thuis. Men heeft zo'n vaste gewoond. De kleine dagelijkse dingen waar men aan gewend is, denk ik. Nou, in elk geval moet ik nu naar de wc. Waar is die? Aan de andere kant van de gang. Ik zal het je even wijzen. Ik kan er niks aan doen, hè. Maar dat krijg ik nou altijd als ik iets drink. Ja, natuurlijk. Het is uh, die deur daar aan het eind. Die? Ja, het licht zit daar. Oh, dank u. Ik ben zo terug. kaarslicht werkt altijd wat mee. Oh, wat staat dat prachtig op de tafel. Ik hou van kaarslicht. Het maakt alles mooier, vindt u niet? Ja. Ik dacht dat ik iemand hoorde in de keuken. Was dat nou die huisknecht? Ja, zeker. Hij maakte die negeriet. Hij zal dadelijk wel komen. Hoe heet die? Stevens. Stevens. Ik wilde u iets vragen. Van wie is die foto eigenlijk? Dat, dat, dat meisje in die witte jurk. Oh, die, die foto... Een vriendin, een vriendin van lang geleden. Is ze dood? Ik weet het niet. Ik denk van wel. Daarom hebt u niks meer gehoord. Hoe weet je dat ik niets meer van haar gehoord heb? Oh, zomaar. Hebt u een kat? Nee, op het ogenblik niet. Nou, u zou er een moeten hebben. Katten zijn heel goed gezelschap, zeg ik altijd. <lacht> ik heb er een. Harold. Mag ik een drankje? Ja, ja, natuurlijk. Wat wil je hebben? <lacht> nou, dat weet ik niet. Zoekt u maar iets uit. Een, uh, een cocktail. Wat denk je daarvan? Groots. Nou, als ik u lang zou kennen, raakte ik nog aan de drank. Alsjeblieft. Mmm, heerlijk. Mijn vader drinkt bier meestal. Hij is niet kieskeurig. Hij zegt altijd, water is goed om je te wassen. Niet dat hij zich vaak wast, hoor, als het daarom gaat. Zit zo naar je zin? Mm, dat zal best, dank u. Mmm, zalig. Vind je goed dat ik mijn pijp opsteek? Tuurlijk, hou ik juist van. Gezellig een pijp. Ik zou alleen trouwen met een man die een pijp rookt. Zo eentje die van die, uh, die gorgelgeluidjes maakt. Dan, dan zou ik me veilig voelen. Voel jij je dan meestal niet veilig? Nee, niet echt. Ik net zo min. Goh, ik heb een hoor... Oh, neem me niet kwalijk. Ik zal Stevens bellen. Is dat zijn voornaam of zijn achternaam? Zijn achternaam. Oh, lijkt me dol. Moet je je voorstellen. Stevens, zag Stevens, is mijn bad al gereed? Voel eerst even met je alleboog, beste man. Gaat het zo? Nee, nee, niet precies. Toen wel, nou, hoort hij dat in de keuken? Ja, zeker. Zo. Ja, fantastisch, wat fantastisch, zeg. Hij is dadelijk hier. Komt hij meteen? Ja, zo goed als. Op uw wenken bediend, om hem zo te zeggen. Zo zou je het kunnen noemen. Behalve nu? Hè? Huh? Nou. Geen teken van leven. Zal ik hem eens goed de waarheid zeggen, zo van... Zag Stevens, man, in het vervolg duld ik geen getreuzel. Niet het een minste getreuzel, Stevens. Heb je dat goed begrepen? Houd het je voor gezegd en schiet op. Laat haar spersjes aanrukken. Je bent een kleidend waas. Vindt u dat erg? Nee, ik vind het leuk. Dan nog eens. Goed. Goedenavond, meneer. Ik was juist onderweg. Oh, goedenavond, mevrouw. Goedenavond, Stevens. Wens meneer dat ik opdien? Ja, graag. Zeer goed, meneer. Dank je, Stevens. Dank je, Stevens. er <lacht> net als op de tv. En wat is die jong? Ik dacht dat hij al jarenlang in de familie zou zijn... en uitgedroogd als een oud appeltje... tandeloos en met grijze bakkenbaarden en knokige handjes... die uit de mouwen van zo'n gestreept jasje steken. Nee, hij is uh, pas een jaar of dertig. Mm, en knap ook. Oh ja? Ja, reuze. Zullen we nu gaan zitten? Graag. Zalig. Waar moet ik zitten hier? Nou ja, als je soms liever aan deze kant zit. Nee, het is fijn zo, dank u. Mooi. Nou, mh, daar zitten we dan. Alles ziet er zo echt mooi uit. Ah. <lacht> Soep, mevrouw. Gaarne. En meneer? Graag. Is dit alles voor het ogenblik, meneer? Ja, Stevens. Zeer goed, meneer. Ik zal je bellen als klaar zijn. Mmm, een lekker soepje. Ministrone. Nee, Stevens is helemaal niet zoals ik me hem had voorgesteld. Dat is het leven nooit. Wat? Zoals je het je voorstelt. Nee, dat zal ook wel niet. Eigenlijk is het saai, Ja. Is de soep goed? Mm, reuze. Ik heb eens een vriendje gehad, die was gewoon stapel op soep. Hij heeft me een keer ten huwelijk gevraagd... terwijl hij uiensoep slurpte. Geweldig romantisch. Ik heb hem natuurlijk afgewezen, dat begrijpt u wel. Waarom heb je dat gedaan? Nou, je moet de eerste altijd afwijzen. Een kwestie van principe. Anders maak je jezelf goedkoop. Oh, juist. Yes. Nooit een tweede aanzoek gehad. Maar ik heb de tijd. Ik ben trouwens van plan om weer nee te zeggen. Is dat niet een beetje hooghartig? Ja, in uw tijd misschien. Maar zeg vandaag de dag ja tegen een jongen. En hij heeft je broekje uit voor je een glimp van het stadhuis hebt gezien. Ik ken ze. Hebt u ooit een aanzoek gedaan? Ja, één keer. Op uw knieën? Nou, om precies te zijn, op één. En uh, zij heeft u afgewezen. Ja. Hoe wist je dat? Nou ja, die dingen weet je. Champagne? No nou en of? Mooi. Moet Stevens hem niet ontkurken? Nee, ik geef haar de vrugker aan dat zelf te doen. Ik heb maar één keer champagne gedronken toen mijn tante Helen trouwde. Goshie wat was ik zat, zeg. Oh. Alsjeblieft. Fantastisch, u hebt geen druppel gemorst. Nee, niet slecht gedaan, moet ik zeggen. Alsjeblieft. Dank u. Op je gezondheid, Keller. En op de uwe. En op uw verjaardag. Oh. Mm, zalig. Hm. Wat ben je mooi. Dank u. En, en dit is een heerlijke avond. Voel je je gelukkig? Ja, maar u kijkt verdrietig. Nou, ik dacht eraan uh, dat het vreemd is om oud te zijn... Ja, je kunt het niet helemaal geloven. Je hebt dezelfde gevoelens, dezelfde verlangens, dezelfde pijn. Alleen je lichaam verandert. Maar je hart wordt door dezelfde droefheid beruurd. En vreugde komt nog even plotseling als vroeger. Ik herinner me een gedicht dat ik gelezen heb, jaren geleden. Oh, zegt u het op? Oh, ik ben dol op gedichten. Oh, nou, het is een beetje treurig voor een verjaardag. Nou, dat geeft toch niet? Oh, alstublieft, zegt u het op. Nou, goed dan. Ik kan school mijn spiegelbeeld zie daar in mijn huid vergeeld en zeg, mocht God het gedogen dat mijn hart zo kon verdrogen, dan zou het de pijn niet voelen van harten die voor mij verkoelen en kon ik deze eenzaamheid dragen in gelatenheid. Maar de tijd ontneemt mij niet dit nimmer aflatend verdriet. Tot de schemering moet dit breekbaar lichaam leiden onder de hartenklop. Van het middag het Voelt u het ook zo? Ja. Ik wil nooit oud worden. Ja, dat heb ik ook eens gezegd. Dat zeggen we allemaal op verschillende momenten. Doet er niet toe. Mijn hart zal voor u nooit koud worden. Eerlijk. Wij zullen altijd vrienden blijven. Ach, mijn hartje. Als dat zo kon zijn. Natuurlijk kan dat. Doe niet zo raar. Nou, je bent erg lief. Gossi, nou gaan we nog sentimenteel doen. Dadelijk ga ik nog zitten huilen... midden in het restje van een minestrone. Wat krijgen we hierna? Eend met sinaasappel. Met sinaasappel? Lijkt me een beetje gek, maar het zal wel groot zijn. Mag ik Stevens deze keer bellen? Zeker, als je dat wilt. Machtig! Ja, zo is het genoeg. Daar zal zelfs een dooie wakker van worden. Eens kijken wat er nu gaat gebeuren. Bent u zover, meneer? Ja, ik heb gebeld. Dat had ik al begrepen, mevrouw. Ja, we zijn klaar, Stevens. De soep was voortreffelijk. Ja, zeer voortreffelijk. Dank u, meneer. Wil je nog een beetje champagne voor me inschenken, Stevens? Zeker, mevrouw. Dank je. Tot uw dienst, mevrouw. En jij ook pro, Stevens. Hm, ik word een beetje tipsy. Oh, dat geeft niet. Ja, weet je, ik hou van een beetje chic. Dat, dat verandert me helemaal. Ik word er een ander mens door. Ja, ik kan het aan je zien. Ik heb altijd het gevoel dat ik op de verkeerde plaats geboren ben. Misschien ben ik daarom juist zo doodgewoon. Je bent schattig. Ja, schattig gewoon. Ben ik niet gewoon de plaatsvervangster voor het buitengewone meisje... dat hier had moeten zitten op uw verjaardag? Nee, beslist niet. Behalve dan dat iedereen dat is in zekere zin. Plaatsvervangers voor degene die ze niet kunnen zijn. Voor haar misschien? Voor wie? Het meisje op de foto. Enigszins, misschien in een bepaald opzicht. Treurig, hè? Ach, men klampt zich aan enkele dingen vast. Herinneringen uit het verleden, oude vrienden, een hartelijk gebaar. Ze betekenen veel als men terugkijkt. De herinneringen. Toe, vertel me er eens wat van. Nee, herinnering is als een vuurkleintje. Het verwarmt oude handen, zelfs als ze zich aan het graf uitstrekken. Jonge mensen moeten geen herinneringen hebben. Alleen dromen. Vindt u dat echt zo? Inderdaad. Voor jou is het de toekomst. De lange stralende dag. Voor mij zijn er alleen de schaduwen die komen aan het einde van die dag. Weet je, ik ben eraan gewend dat de mensen mij zien als een oude vrijgezel die nooit iets heeft beleefd. En misschien is het ook wel waar. Misschien is dat wat ik beleefd heb minder dan niets. Een kus, rozen, uitgebloeid in een vergeten tuin. Niet de moeite waard om over te praten. Ah, daar zal de eend met sinaasappel zijn. Heb ik gelijk, Stevens? Mm, uh, ja, mevrouw. Eend met sinaasappel, mm, groot! Kom, meneer Everett, gaat u nou maar bij de haard zitten. Ik zal wel bellen. U ziet er een beetje moe uit. Ah, de oude bottelietje, goedheid. Wat ben ik stijf? Dank je, dank je vriendelijk. Zo, nou, hoe is dat? Heerlijk. Zo ontspannend, op een koude avond bij het haardvuur. Dat zou ik ook denken. En nou, koffie. koffie. Nou, daar zal hij van opkijken. Hebt u gebeld, meneer? Ja, Stevens, we zijn klaar. Ik zal de koffie brengen, meneer. Wil je ook koffie, Carol? Wat, wat zei u? Of je ook koffie wilt. Oh ja, graag. Zwart, mevrouw? Uh, Met room. Zeker, mevrouw. Dank je, Stevens. Tot uw dienst, meneer. Hij is knap, hè? En zo beschaafd. Ik bedoel, hij lijkt meer een toneelspeler of een filmster dan een huisknecht. Hij heeft, een, hij heeft allures. Ik vraag me af of hij misschien de bastaardzoon is van, van een graaf. zo een die onterfd is en die verbitterd door schaamte... een nederige betrekking heeft aangenomen om zijn eer te redden. En later maakt hij dan zijn geheim aan de wereld bekend. Jij leest zeker veel. Ja, ontzettend veel. Liefdesromans. Daar ook het meeste van. Een goed liefdesverhaal. Beter dan de film, zeg ik altijd. Ik ben s'morgens soms dood op omdat ik zo lang heb liggen lezen. Hm. Ik ben er gek op. En je kan ze heel goedkoop krijgen. Vreselijk interessant en niet zoals al die vuiligheid die je tegenwoordig in de boekwinkel ziet. Ik ben nogal erg conservatief, zegt man. Ik denk dat het een strenge opvoeding is. Ja, dat zou kunnen. De koffie, meneer. Dank je. Is dat alles, meneer? Ja, je kunt nu wel gaan, Stierras. Dank u. Goedenavond, meneer. Goedenacht mevrouw. Goedenacht Stevens. Hij is geweldig beleefd. Hij kent echt zijn plaats, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, dat is waar. Ja. Mm, dat was een fantastische avond. Ik was heel gelukkig. Ik ook. Kusje. Ik ben zat. Ja, heel erg gelukkig. Dus zeg ik tegen hem, ik zeg, moet je goed horen, Bob Grantje. Alleen omdat ik zulke korte rok aan heb en een beetje met mijn gat draai, net als de anderen, hoef je hier nog niks in je hoofd te halen, hoor. Ik ben niet zoals die, ik mag er makkelijk lijken, vriend. Probeer het maar eens, zeg ik, en je zal er spijt van hebben. Die is maar op één ding uit. En let op mijn woorden, Bob Grantje, zeg ik. Mijn broek zit aan mijn achterste, alsof die eraan is vastgenageld. Reken daarop. Meneer Everett? Meneer Everett? Slaapt u? Oh, wat ben ik vervelend. Ik verveel zelfs mijn eigen. Geen wonder dat hij erbij in slaap is gevallen. Oh, de ouwe liefde. Maar hij ziet er zo raar uit. Zo stil. Gossie. Ik hoop maar niet dat hij dood is. Stevens! Stevens, ben je daar, Stevens? Oh, kun je even komen, alsjeblieft? Ja, wat is hem? Meneer Everett, hij is dood, geloof ik. Dood? Ja. Ik zal wel even kijken. Nee, mannen, Hij slaapt. Hij valt altijd in slaap na zijn diner. Goeie genade, wat heb je me laten schrikken? Oh, sorry hoor. Maar ik werd opeens zo bang. Wat moeten we nu doen? Niks. Laat hem maar even doorslapen. Maar ik moet naar huis. Ga even mee de kamer uit. We kunnen hier niet praten. We zouden hem wakker maken. Even maar. Goed. Er staat een bank in de hal. Daar kunnen we zo lang gaan zitten. Kom maar. Oké. Okay. Kun je hem nou wel alleen laten? Ja, dat is wel in orde. Hier, ga zitten. Kijk... Ik zou het je misschien niet moeten vertellen... maar je zou later van streek kunnen raken als je het niet wist. Je zou je misschien gaan afvragen wat je verkeerd gedaan hebt. Verkeerd? Ik begrijp je niet. Nou, hij heeft dit al vaker gedaan, zie je. Wat gedaan? Dit, verjaarsdineetje, met alles eromheen. Daarna horen ze nooit meer iets van hem. Wie niet? De meisjes. Oh, juist. Vaak? Nee, twee keer maar. Meisjes zoals ik? Zo ongeveer... Alleen niet zo aardig. Probeerden ze dan niet zich aan hem vast te klampen? Nee. Helemaal niet? Nee, ze begrepen het, net als jij. En wat gebeurde dan met de anderen? Niets. Ze gingen naar huis. Hij kuste ze goede nacht. Ze gingen naar huis, dat was alles. Waarom? Ik weet het niet. Eenzaamheid, verdriet. Misschien is hij ook wel een klein beetje gek, wie zal het zeggen. Hij is erg rijk en oud. Droevig, hè? Maar je hebt hem waarschijnlijk weer even een klein beetje gelukkig gemaakt. Iedereen moet zijn droom hebben, veronderstel ik. Nou, sorry, liefje, maar ik begrijp het ook niet. Wat moet ik nou doen? Ik geloof dat je hem deze avond moet gunnen. Eerlijk? Ja. Ja, maar vind je dat dan niet vals? Ik bedoel, om hem voor de gek te houden? Ja. Maar het leven zou ondraaglijk zijn als we elkaar nooit eens voor de gek hielden, liefje. Oh, ja, daar had ik nog nooit aan gedacht. <laughs> Waarom zou je? Ga nou naar hem toe. Je zult wel gauw weg kunnen. Ik zal je naar huis brengen op een motorfiets. Oh, graag. machtig. Hoe heet je eigenlijk van je voornaam? Steve. Niet Stevens. <laughs> nee, hij noemt me zo. Vormelijkheid, weet je wel. Hij is een fijne man. Ik vind het prettig om bij hem te werken. Ik heet Carol. Dat weet ik. Nou, ga nou maar. Ik zie je direct. Ja, ik haal mijn motor vast. Kom zo. Meneer Everett. Meneer Everett, word wakker. Meneer Everett. He, he, wat, wat is er? Hoe, hoe laat is het? Ik ben het, Carol. Ja, ik moet zo langzamerhand eens naar huis, hoor. Ach, ben jij het, mijn liefje? Ik moet in slaap zijn gevallen. Wat onbeleefd van me. Ah, dat hindert niet. Ik zag er erg lief uit in uw slaap, hoor. Heb ik lang geslapen? Nee, een paar minuutjes maar. Moet je al zo vroeg weg? Ja, het is al een stuk over elf. Zo laat al? ja. Het was een heerlijke avond. Je hebt me heel gelukkig gemaakt. Eerlijk? Ja, ik zal me deze avond altijd herinneren. Altijd. Ik ook. Ja, voor je gaat. Ik, ik heb een klein geschenk voor je. Het moet hier liggen. Ah, ja. Dit is het. Oh ja? Ik heb jarenlang bewaard. Jaren. Ik dacht dat ik zo sterf voor iemand gevonden had om het aan te geven. Ik heb het gekocht voor een meisje, vijftig jaar geleden. Ja, vijftig jaar zal het wel zijn. Ik heb het er nooit gegeven, tenslotte. Ik weet niet waarom niet. Ik denk dat op het ogenblik dat ik genoeg moed had verzameld om haar te vragen... zij niet meer wilde dat ik haar iets gaf. Zelfs niet als een herinnering aan mij. Ik heb het bewaard. Om de een of andere reden heb ik het altijd bewaard... Alsjeblieft, hier is het. Oh, wat machtig. Zijn dit nou echte diamanten? Men noemt het een vriendschapsring. Nou, waarom huil je nou? U bent zo lief. Mag ik u een kus geven? Moet ik u nu westelijk naar huis? Ja. Ik zou je niet terugzien. Vindt u me dan niet aardig? Heb ik iets verkeerds gedaan? Dat is het niet. Je weet wel dat dat niet is alleen. Ja. Het klinkt dwaas. Maar ik geloof dat je mooie belevenis nooit kunt herhalen. Die we bewaard in je geheugen waarin ik niet bedorven kan worden. Of van je afgenomen. Ik zal je nooit vergeten. Je jeugd. Een herinnering die ik meeneem. In de grote onrendigheid. Onbesmeurd door de tijd. En ik zal me u in deze avond altijd blijven herinneren. Het was een geweldige belevenis. Ik zal het nooit vergeten. En ik zal me het gedicht herinneren. Maar u mag niet treurig zijn. U bent veel te lief om treurig te zijn. Vaarwel, liefje. Vaarwel. Het reet toch, wacht mevrouw. Ja, ik kom. Goedenacht. En, en dank u voor alles. Deze kant op. Pas op waar je loopt, het is donker buiten. Ja. Kijk niet meer om. Zo, kom. Mijn motor staat al bij de heg. Kom. Zo, hier staat hij. Hey, hij heeft me een ring gegeven. Kijk, met echte diamanten. Nee, liefje, het spijt me. Wat? Zijn ze niet echt? Nee, namaak. Nou, Toneeljuwelen noemen ze dat, geloof ik. Ja, hij heeft er nog meer. Sorry, maar je kan het beter meteen weten... dan dat je later teleurgesteld zou zijn. Oh. Het is elke keer hetzelfde. Dezelfde maaltijd, dezelfde ring. Maar een ander meisje... Het is droevig, zoals ik al zei. Nou, het kan me eigenlijk niet zoveel schelen. Ik hou hem toch, hoor, die ring. <laughs> Jij bent de aardigste, tot nu toe. Dank je. Hé, hey, je wordt toch niet fantastisch, hoop ik, hè? Handtastelijk? Ja, ik ben niet zo dom als ik eruit zie, hoor. Ik mag dan een beetje tipsy zijn, maar ik zie een grimmeland zelfs in het donker. Of liever juist in het donker. <lacht> en hoe ziet hij eruit? Wat? Een grimmeland. O, oh, verschrikkelijk. Een, een groot schubbig wezen dat door het slijk kruipt. <lacht> ja, een monster met, met gloeiende ogen en tanden. Niet te geloven. Jij leest zeker veel, hè? Dat vragen ze me nou altijd. Vervelend is dat eigenlijk. Als ze altijd maar weer hetzelfde vragen. Sorry. Nou, kom, spring achterop. Zou mijn jurk dan niet vuil worden? Nee, dat zit wel goed. Oké. Okay. En jij? Ik zit ook goed. Ja, dat weet ik. Dat is nou precies wat ik bedoel. Alsjeblieft, Carol. Ik ben bevroren. Waar moet je heen? Crossfield Road, Clapham. Nou, ah, gewone buurt. Nou, en? Ah, veel te gewoon. Oké, okay, daar gaan we. Hou je vast op mijn middel. Oh, nee. Wat, nee? Schiet op, knap. Ik ga lopen. Zo goed? Ja, fijn. Weet je dat ik van plan ben een afspraakje met je te maken? Ja, dat weet ik. Heb je er iets op tegen? Ik geloof het niet. Wat? Ik geloof het niet. <laughs> ik dacht al dat je dat zei. Daar gaat hij dan. Steve? Ja? Is het niet lastig om John te zijn? Wat? Middaggetij, door Richard Austin. Vertaling, Joke van den Berg. Beholverdeling Mr. Everett, Rob Gerards. Carol, Joke Bruis. Stevens, Rudy Valkenhagen. Technische realisatie, Tan Mortier. Assistentie, Leo Jansen. Regie, Harry Bronk.